I'm Tonight. Members Only It's a private party Don't need no money To qualify Don't bring your checkbook Bring your broken heart Cause it's Members Only Tonight Say you lost your woman, say you lost your man You got a lot of problems, boy, in your life They're throwing a party for the broken heart And it's members only tonight Tell Mama, don't go tell Daddy. Red or yellow, black or white. Though in the party, others sad and lonely, and it's members only tonight. Cause it's members only. Dat gaat niet op voor u hoor, trouwens. Members only. Want als gewone luisteraar mag je gewoon meeluisteren bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ondanks dat Bobby Blent roept Members Only. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Zo fijn dat je erbij bent. Ik word er wel vrolijk van vanavond eigenlijk. Ja, gezellig. Um, wat ga ik doen vanavond? Voor jou, speciaal. Nou, lekkere muziek draaien, natuurlijk. Om. Uh, de dag. Mooi af te sluiten. Tenminste als je niet naar een herhaling overdag luistert. Hè? Want dat kan ook zomaar gebeuren. In de show hebben we prachtige muziek. Dus zoals gezegd. En een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld straks een uh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging zoals gebruikelijk de straat op. En vroeg aan u. Wat zou u doen als u geen angsten had? Ik vind het een ingewikkelde vraag. Maar er komen mooie antwoorden op op straat. Dus luister vooral mee. En... We hebben ook een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de eikel. Gaat het dan over de mensen of toch over dat vruchtje, zou ik maar zeggen? Of nootje, wat is het eigenlijk? Je hoort het ook hier in de show. En van missen krijg je het koud. En dan hebben we het niet over de missen in bikini natuurlijk. Daar krijgen we het warm van. Maar over overlijden, iets minder vrolijks eigenlijk. Iets dramatisch. En dan krijg je het koud van missen... Hoe dat zit, dat hoor je straks hier in de show in deze mooie aflevering van De Laatavond. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes And dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes If I had the riches of Sumatra, I would give you all To come along and share your throne But you can bet I will love you Love you to the nth degree And what you deserve Just can't compare with the love You're gonna get from me You deserve painted barges Just to float you down Few, just to just to make you smile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 Heerlijk, is heerlijk een van de allermooiste van Olivia Newton, John Jorde van haar. Het legendarische Suspended in Time, hier natuurlijk in de late avond. Goed, het is weer tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Vandaag gaan we het hebben over wat zou u doen als u geen angsten had. Het is alweer een paar weken nieuw jaar, 2026, maar bent u in dit jaar ondernemend? Durft u de sprong in het nieuwe jaar aan? U bent al gesprongen, maar ja, hoe ver ga je springen? Niets wat u in de weg staat of toch misschien wel? Wat zou u doen als u geen angst had van ja, wat er komt? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg u en hier zijn ze uw antwoorden. U wilt eigenlijk iets doen, iets ondernemen, iets wat al een tijdje op een lijstje staat. Niet per se een bucketlist hoor, maar toch u heeft een bepaalde angst en doet het niet. Wat zou u nou doen als u de angst er niet was?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 U bent ondernemer? Ja, ik ben ondernemer, ja. Ja, ja. Zeker. En tot nu toe is het beperkt gebleven tot Nederland? Tot de Nederlandse grenzen, ja. ja. Maar goed, uh, er gebeuren rare dingen in de wereld, hè. dus uh, oh. dat houdt ik me toch een beetje tegen. Ah, spanningen. Absoluut, ja. Maar dat houdt iedereen bezig, toch? Ja, daar ga, je niet, daar ga je niet zo mee investeren, zeg maar. Nou ja, het heeft niks met investeren te maken, maar je moet gewoon wijze beslissingen maken. Dus uh, dat houdt ik me een beetje tegen. Wat ah. is nou wijs? Ja, want ja, er zijn nogal wat angsten in de wereld inderdaad. Dan. Zeker, ja. Wij ondernemers ook natuurlijk. Ja, nou ja. Dat levert er dus wat, hoe je goed aan. Dat levert er wat teruggaan naar tijd op. Zeker, ja. Nou. Dus vandaar. Maar sociale media, u ziet het wel, misschien denkt nee. u wel nu van leuk. Nee. nee. oh niet? Bij, nee, nee, nee, Geen van nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik hou van zingen, ik ben, we zijn nogal muzikaal, uh, ik hou van dansen. Maar uh, mij niet bellen voor alles wat met dat soort uh, dingen te maken heeft. Dat social media. Nee, nee. Nul, nul. Maar waarom dan wel toch het idee van had ik er maar aan begonnen? Nou, omdat om er worden. altijd dus wel dat ze zeggen ja, dat jij dat niet hebt. Of dat wow. uh, jij dat zo niet, Ja, dat de krijg afgelenken. ik. Ja. Dat ja, aan, maar precies. dat trek ik me niks meer van ja, aan. Lekker, laat ik Nee, zo steken we niet in elkaar, hè. Kunt u nog verder in Nederland, binnen de grenzen?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 geweldige nummer hè, van Mireille Mathieu. Plezier d'amour. De liefde. Hier in de late avond. Gary Brooker hoorde je ervoor. Je kent hem uh, als zanger van A Wider Shade of Pale van Procol Harem. Misschien weet je dat nog een klassieker uit de jaren zestig. Over een paar minuten een column van Miles Dekkers. Hij gaat het hebben over de eikel. Maar waar gaat het dan over? Over de mens? Over het nootje? Je hoort het straks. Na Wallace Collection en Daydream. Eikel. De televisie is een venster op de wereld. Als je geduld hebt, komt de hele wereld langs. Maar wie heeft dan nog geduld? Om de wereld op te jagen zitten er 30, 40 vensters in een modern toestel en toch, al sap je nog zo snel van het ene naar het andere, kun je je zelden aan de indruk onttrekken dat de ware wereld zich nu net onder een van die andere knopjes bevond. Wie willen dan ook 38 schreverige etalages? Een gaatje in de schutting, daar drommen de mensen pas voor samen. En zulke gaatjes bestaan. In de provincie zelfs volop. Daar rukken tienduizenden mensen zich s'avonds van de buis los om in een zaaltje een lezing bij te wonen. Een hele avond zitten ze op een keukenstoel te luisteren naar één iemand die wat voorleest of vertelt en antwoord geeft op vragen. Een hele avond entertainment zonder dat je hoeft te zap. Op afstand bediende televisie is verspilling van omroepgelden. Miljoenen hebben die programma's gekost en jij zapt ze zomaar weg. Gelukkig is verspilling heel natuurlijk. Kijk in het bos. Daar liggen elke herfst miljoenen eikels weg te rotten in plaats van eik te worden. Duizenden vruchten per boom liggen tot hun dood te niks. Eikels. Maar de natuur kijkt niet op een vruchtje meer of minder... Ze draait er een oceaan vol kreefjes door om één baardwalvis te maken... ...maakt miljoenen stuifmeelkorrels om één mens hooikoorts te geven... ...laat een hoofd vol haren groeien voor één haar in de soep. Er is een enorme keuze. Maar waartoe? Met honderdduizend woorden per dag tot hun beschikking weten veel mensen nog niks te zeggen... Iedere Nederlandse man heeft de keuze uit miljoenen vrouwen. Iedere Nederlandse vrouw uit miljoenen mannen. En jij zit uitgerekend met die van jou opgescheept. Over dat soort zaken heb ik het als ik zelf een lezing geef. Dus ook over de verspilling van mensenzaad. Elke vrijpartij weer kronkelen in elke man miljoenen zaadjes vol verwachting aan de start. Vrijwel elke keer weer bereikt geen één daarvan het doel, de ijzel. Wij mannen moeten ons schamen. Wat wij maken is kutzaad. Waren wij een tuincentrum, dan waren we allang failliet. Net als op de televisie zit er in de lezing wel eens een herhaling. Ook vrouwen hebben reden om zich zorgen te maken, zeg ik dan, want waar blijven alle misgeschoten zaadjes? Al die miljoenen exemplaren van al die keren, al die weken, al die jaren. Worden vrouwen daarom in de loop der jaren steeds iets dikker? Jazeker, al dat overtollig zaad wordt door de ingewanden opgegeten. Een vrouw eet meer zaad dan een distelfink of kanariepiet. Terwijl ik dat vertel, kijkt een keurige mevrouw op de eerste rij me met lieve oogjes aan. Ze is, aan haar grijze koppie te zien, al wat ouder, maar ze vertrekt geen spier. Daarmee wacht ze tot na de pauze wanneer de tijd voor vragen is aangebroken. Ik vond het erg interessant wat u ons heeft geleerd, zegt ze met een breekbaar stemmetje. Maar wat ik nu zo jammer vind, is dat ik voortaan op straat geen dames meer kan zien die nog gezetter zijn dan ik, zonder jaloers te worden. U maakt een ernstige fout, zeg ik, nadat het publiek eindelijk wat is bedaard. Het is niet de bedoeling dat de zaal geestiger is dan de spreker. Maar daarvoor was het al te laat.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 Più il solo unico hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero. Fatto del nostro bene è diventato un freddo brivido. Le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più. Perché tu non sei più tu, ma oh, perché tu tu non l'hai detto prima, chi non ama, non sarà amato mai, quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare. Ne al cuore, apre un vuoto più grande del mare. Dat doe Voelen Italiaanse muziek hier op de radio, bij jou, thuis, in de late avond. Adriano Celentano, Confessa. Susanne Freek hoorde je voor met Blauwe Dag en dat voor moois hoorde je hier allemaal in de show. Over een paar minuten gaan we het hebben over Van Missen, krijg je het koud. En dan gaan we het niet hebben over De Dames in Bikini. Die showen op het toneel. Eh, maar over het overlijden, best wel een moeilijk verhaal, zou je kunnen zeggen, maar eh, er is ook wel weer hoop. Dat hoor je zo meteen na deze van Madonna. Luister mee naar Middle In. One, two, i went back to my 17th year allowed myself to be naive Dimmi. to be someone i've never been Minkanza. i took a sip and had a dream and i woke up in Medellin. the sun was caressing my Dime, another make could now begin <risas> Tranquila baby, yo te apoyo No hay que hablar no mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina, apoyo te corono Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono De gota cabalgar, eso está claro Si siente que voy rápido, le bajo Discúlpame, yo sé que eres Madonna Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora sipping my pain just like champagne Found myself dancing in the rain with you I felt so naked and alive Show me But once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Oh. Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah, Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Dice, Pero mami, tranquila, tú solo vacila, mami, vacila. que estamos en Colombia y aquí, rumbo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Tú sabes. Oh. Si sé de dónde viene, pues sé pa dónde voy. No. Voor for you. si je te enamor, yo. yo. rico. Si te enamoro, Don't talk oh. okay. me. met Wouter van der Toorn. Hij is mede-eigenaar van Bright Elephant. En in de studio, Wouter, welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over een boek, maar eerst even die Bright Elephant... dat jij mede-eigenaar van bent. Wat is dat precies? Um, in 2019 ben ik met mijn compagnon Sandra uh, begonnen met het, uh, het bedrijf Bright Elephant... Uh, waar we bezighouden met uh, uh, het thema rouwen en het hmm. thema nalatenschap... En Bright Elephant, dat is niet zomaar bedacht. Dat gaat over een heldere olifant. En als mensen vragen, waarom heet dat Bright Elephant? Dan vraag ik altijd, weet je wat, wat ze bedoelen... als ze het hebben over dit olifant in de kamer? Dat zijn van die dingen, iedereen weet dat het er is... maar niemand wil het erover hebben. Nou, de dood en rouwen, dat is nou zo'n olifant. En wij dachten... Daar gaan we onze missie van maken. Dus we zijn het bedrijf Bright Elephant uh, begonnen. Want gaat het dan altijd over de dood bij jullie? Nou, het gaat eigenlijk... De, de, de grap is, als je het veel over de dood hebt... gaat het eigenlijk veel meer over het leven. Ja, ja. Uh, Maar het gaat er wel heel vaak over... Uh, voor mensen die bijvoorbeeld een, uh, een nalaatschap uh, achterlaten. Ja, dan zit je met een familie die iemand verloren is... Mm -hmm. Uh, en als het gaat over rouwen, Ja, dat kan soms pril. En dat kan soms heel lang geleden zijn... Uh, waarin mensen proberen hun leven weer opnieuw vorm te geven... na het doormaken van een ja. verlies. Ja. Ja. Vandaar ook dat boek Van Missen krijg je het koud. Dat is een troostrijk boek. Ja, toen wij... Um, het, het, is heel, het is heel apart. Op, dit boek is nu... vier jaar... Ik denk nu ongeveer vier jaar oud. Ehm... Mm uh, 10, 11, 12.000 boeken zijn er al uit. Dus okay. het is. Uh, dus heel veel mensen zijn blij met het boek. Vanwege het simpele feit. Oh, dus dat hoort bij rouwen. Dus dit is heel normaal. Ik dacht dat ik gek was. Dat het, ik iets raars had. Dat, ja, dat je de enige bent die dat, dat heeft. Dat je de enige bent. En als je tegen mensen zegt. Nee, kijk. Als je iemand verliest, heel vaak... We zitten toch in een soort rare maatschappij... waarin we denken dat het verdriet speelt toch af in je hoofd. Alles wat er in je lijf gebeurt, want dat, dat is het... Alles wat, wat rouw in je lijf doet, daar gaat het boek over. Um, dat koppelen we er heel vaak niet mee. Maar we, de simpele boodschap is, je, je lijf rouwt altijd mee. Rouwen zit ook, ik denk, veel meer in ons hele systeem... als alleen maar in ons hoofd. Je, je bent ook ontzettend... Aan, hard aan het werk om dat verlies te verwerken. Ja. Om dat met dat verlies om te gaan. Um, en, en dat boek geeft daar inzicht in? Dat boek komt eigenlijk ook uit de praktijk. Dat boek vertelt heel veel inzichten. Inzichten van hoe komt dat dan? Hoe werkt het lijf? Maar ook heel veel verhaaltjes uit de praktijk. Mm -hmm. Van mensen die je tegenkomt. Mensen die bijvoorbeeld een, uh, een, een, een eetprobleem... Uh, ...ontwikkelen na, uh, in een periode van rouw. Ja, ja. En weet je hoe dat komt? Geen idee. Hoe ben jij geleerd vroeger... ...toen je klein was, toen je op de lagere school zat... ...of op de, de kleuterschool... ...en je was gevallen en je was verdrietig... ...wat, wat deden ze dan? Ja, dan wilden ze troosten. Ja, en hoe, hoe, wat, deden, wat gaven ze je dan? Uh, een pleister in ieder geval, maar dat bedoel je niet. Nee, en heel vaak een snoepje. Een snoepje, ja. Ja. Want dat huilen is toch heel vervelend. Ja. Ja. Dus we stoppen er een snoepje in. En lekker zoet. dat is de trooster. En, en dan dat is, het is de goed. troost. Ja. Dat, dat is eigenlijk twee signalen die je geeft. Want heel veel zijn op die manier opgevoed. Eén, zoetigheid is de oplossing voor verdriet. Het ja. is weer het gek dat wij onszelf volstoppen met zoetigheid. Op momenten dat we gestrest zijn. Dat we uh, verdrietig zijn. En het tweede is, jouw verdriet... Daar heb ik last van of dat, dat moeten we zo gauw mogelijk oplossen. Ja, ja. Verdriet is een probleem dat je moet oplossen. Ja. Niet een probleem wat, een, zeg maar, is geen probleem. Rouwen, dat is heel gezond en dat hoort erbij. Alleen, we hebben het aangeleerd omdat maar het is een probleem en dat moet ik voor jou nu oplossen. En, en weg te duwen misschien? Ja, en ja. dat soort inzichten, dat hebben we allemaal beschreven in, ook in het boek. Ja. Omdat het heel veel met de lichamelijkheid vervolgens ook te maken heeft. Ja, lichamelijk ongemakken komen er ook vandaan. Dat heb je in ieder geval duidelijk Zeker. gemaakt. Uh, boek is het nog verkrijgbaar? Absoluut, ja, ja hoor. Hoe ja. kan dat, het beste? Uh, dat kan via brightelephant.nl of gewoon via de gewone boekhandel. Want daar zijn ze ook gewoon te, uh, te koop. De titel van Missen krijg je het koud. Kijk of je dat boek bijzonder vindt om dat een keer te lezen. Want dat heeft alles te maken met hoe je leeft. Dit Dankjewel, is de late avond Wouter van, der van de toren, Alfred Blokhuizen, mede-eigenaar van Bright Elephant. We weten nu ook waar die olifant voor staat. Ja. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. wat een bijzondere uitvoering van You'll Never Walk Alone. You're de Shirley Jones. Die je kent natuurlijk uit de televisie. Serie te missen als je oud genoeg bent. The Partridge Family. Natuurlijk een musicalster. En geweldige zangeres uit de jaren 60 en 70. Uh, en dit is wel even wat anders dan onze eigen towers natuurlijk. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Want de show zit er alweer op voor vandaag maandag. Is er ook weer een late avond, dan zit hier Norbert Ketting bij Leven en Welzijn. En dan hebben we weer lekkere muziek voor je in de aanbieding. En natuurlijk ook mooie onderwerpen. Heb je even tijd vandaag of morgen of in het weekend? Ga dan even naar onze website www.delateavond.nl Daar kun je je abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Dan weet jij in de loop van de dag wat er in onze show zit. Kun je gewoon meelezen. Handig. www.delateavond.nl Tot besluit van de show. Een heel bijzonder nummer. Ja, prachtig uit 1973 van Tensisi. Donna. Mooi nacht.